met het NOS Journaal. In Zeeland heeft gisteravond brand gewoed in de duinen bij Rood Valkenissen. Volgens de veiligheidsregio stond er een gebied zo groot als drie voetbalvelden in brand. Het vuur brak uit aan de zeekant en verspreidde zich snel over de top van de duinen. Met blusvoertuigen uit zes plaatsen was de brand een half uur later onder controle. Mogelijk is de brand veroorzaakt door afgestoken vuurwerk. Meerdere Europese leiders roepen op om Oekraïne te betrekken bij de top in Alaska komende vrijdag. Amerikaanse president Trump gaat dan met de Russische president Poetin praten over de oorlog in Oekraïne. In een gemeenschappelijke verklaring stelden de leiders van Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Finland, Polen en de EU... dat de weg naar vrede in Oekraïne niet kan worden bepaald zonder het land zelf. Volgens het Witte Huis staat Trump ervoor open om president Zelensky uit te nodigen, maar president Poetin niet. Duizenden boze Sicilianen zijn gisteren de straat op gegaan. Ze protesteren tegen de plannen voor een brug die het eiland moet gaan verbinden met het vasteland van Italië. Ze zijn bezorgd over de dreiging van aardbevingen, milieuschade en mogelijke maffia-inmenging. Ook zijn ze boos dat zo'n 500 huishoudens moeten verhuizen om de bouw mogelijk te maken. Of het protest zin heeft is nog maar de vraag. Deze week gaf de Italiaanse regering groen licht voor de bouw van de brug van 3,7 kilometer lang. In 2033 moet hij klaar zijn. En op een station in Duitsland zijn gisteravond honderden rivaliserende voetbalfans slaags geraakt. De supporters van Hannover 96 en Groot Weiss Essen waren op de weg terug naar wedstrijden van hun teams. Ze stapten uit de treinen en gooiden met flessen en stenen naar elkaar. Zo'n 500 man ging met elkaar op de vuist. Fans gebruikten daarbij ook wapenstokken en pepperspray. De politie haalde de vechtende fans weer uit elkaar. Het weer lokaal kan wat mis voorkomen. De zon schijnt verder volop vandaag, wel met wat sluierbewolking. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzondere bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz. Ja, luisteraars, goeiemorgen. ZFM Jazz is weer van de partij, een van de langstlopende programma's van de lokale radio ZFM vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer... met als rode draad de zomermuziek, de bossa nova, Zuid-Amerikaanse ritmes... en zwoele zomerzondagavondmuziek zullen we maar zeggen. Bossa nova, muziekstijl die eind jaren 50 van de vorige eeuw in Brazilië... vanuit de samba en door de jazz ver, beïnvloed werd. Het Gilberto was eigenlijk de grondlegger met composities van meneer Gobim, Antonio Carlos Gobim. Wereldwijd populair geworden, mede dankzij meneer Stan Gets... en uh, langzaam maar zeker uh, in de jazzmuziek geïnfiltreerd... op een positieve manier natuurlijk. We gaan vandaag veel horen van allerlei Zuid-Amerikaanse ritmes... bijzondere ritmes, bijzondere dingen en... Uh, ja, van alles wat zal ik maar zeggen, wat wel allemaal veel met de, de heerlijke buiten zomerse temperatuur en zomerse sferen te maken heeft. Veel luisterplezier. Mulder and Mulder, and the slow bossover Stacy Kent. It's wonderful. <laughs> ze Stacy Kent. En het volgende stukje daarvan zeggen we: het blijft in de familie. Want haar echtgenoot Jim Tomlinson, saxofonist, clarinetist, fluitist, producer, arrangeur en componist, die heeft ook diverse dingen op de plaat gezet, waaronder deze prachtige samba so danza samba Jim Tomlinson, zo so, dansa samba. En een Nederlands kwartet, quintet, mag ik zeggen. Uh, Frans rondé met als speciale gast. Ja, meneer Van Lier. Kees van Lier op sopraansax. Ellie Machtel zingt. En het stuk heet Angel Eyes. Because my angel van hier op de sax bij het trio Frans Rondé. En dan sta je op de heerlijke zomerdag met je hele gezin op een camping aan de Atlantische Oceaan. Zonnetje schijnt, je zit op het strand, je doet allemaal relaxte dingen. En dan vraag je je af, hoe diep is die ocean eigenlijk? How deep is the ocean, Chet Baker? How deep is the ocean? Jamaikaanse song op de plaat gezet in eind jaren negentig... door de regionale band The Continental Six. En een van de stukken daarop staat... is een, een bewerking van een Jamaikaanse folksong... bewerkt door Dick Barton. En uh, dat is een folksong die gaat over een moeder... Die gaat naar de markt om fruit te verkopen. Maar aan het eind van de dag heeft ze niks verkocht. Toch vrolijk en opgewekt. Prachtige Zuid-Amerikaanse zonnige klanken. Lindstedt Market. I'm Jong De saxbeul, zullen we maar zeggen. En aan de piano... Ja, Count Basie. Nou, dan moet het wel goed tot zeer goed klinken. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Met als rode draad de zwoele zomerse zonnige ritmeklonken. En we gaan nu luisteren naar de Roomba. Ach, wat zal dat weer zijn? Het uh, trio van de onvolprezen pianist Kajan Witmer. En uh, ja, Simone Honek die zingt. En het is uh, het stuk Speak Low. het trio Kajan Witmer gaan we naar uh, een, stel je voor, een zwoele zomeravond op het terras, ergens aan de scène, weg van alle drukte. En uh, in zo'n setting stellen we ons voor, was in 1953 de Amerikaan Buck Clayton met zijn trompet neergestreken omringd met Franse muzikanten, waaronder de pianist André Persiani, die het volgende stuk ook heeft gecomponeerd en dat heet uh, Bux Bon Voyage. Buk Clayton Bon Voyage. En in een programma waar de rode draad Zuid-Amerikaanse muziek is... en zwoele zomersferen... denk ik dat we niet er niet omheen kunnen, gelukkig maar... om ook het uh, stuk te draaien... waarvan de titel is gebaseerd op een uh, Mexicaanse drank. De, een agave-drank... Tequila. Rienes Groeneveld. Onze eigen Rienes Groeneveld. <totstuken> Tequila, Rienus Groeneveld. Om uh, maar niks te missen van alle prachtige jazzconcerten. Yes waar dan ook. En, en of festivals uh, heb je mensen die zo bezeten zijn... dat ze er snel bij willen zijn. Dat ze ook alleen maar met de nachttrein reizen... om uh, niks te verliezen om het nuttig met het aangename te verenigen. En daarover gaat het volgende stuk gezongen door Louis Prima. Night Train. Ford, Samba de Caribe. En het laatste stukje voor het nieuws uh, gaan wij nu laten horen. En daarna nog een uur uh, jazz. ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Dan uh, zien, we zien we elkaar of horen we elkaar terug... Comes a rainstorm Stacy Kent had it in one Comes love You can Tot Comes love Nothing can be done Comes a fire Then you know just what to do blow a tire You can buy another shoe Comes love Nothing can be done Don't try hiding ¶ Cause there isn't any use ¶ Your heart sliding ¶ When your heart turns on the juice ¶ Comes a headache, you can lose it in a day ¶ Comes a toothache, see your dentist right away ¶ Comes love, nothing can be done ¶ Comes a heat wave, you can run into the shore ¶ Comes a bay lift, you can hide behind the door Comes love, nothing can be done. Comes the measles you can quarantine the room. comes a mousie. You can chase him with a broom. Comes love, nothing can be done. That's all, brother. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.